Dit was de FM. Verkeersupdate. De Jonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Westport en Geuzeveld. 4 kilometer. Er staat er een auto in brand. Tussen Geuzeveld en Osdorp is de weg helemaal afgesloten. Verkeer richting Den Haag kan beter over de A5 rijden. Dan nog de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 was niet helemaal met uh, wat je buiten ziet, maar of op tv, of op tv, de Elsteden tocht hè? Ja, ah. die kunnen de hele dag genieten van. Morgen ja, vandaag. Uh, oh! De... De dag. Ja. oh. U hoort gelijk Andor Zandbergen door, door het programma heen. Goedemorgen. Door. We gaan beginnen aan het tweede uur. En dat gaat inderdaad beginnen met uh, in de serie kandidaten voor de Provinciale Staten met Andor Zandbergen. Daarna komt uh, Heinz van Ma uh, ons vertellen over 190 jaar redding bezig in Zandvoort. En de, de wandelingen, de oud-Zandvoort-wandelingen. Ja, Oud -Zandvoort -wandelingen. Veldwits. Maar eerst Andor Zandbergen uh, van het CDA. Ja. Welkom. Ja. Dank je voor de uitnodiging. Wij hebben hier een foto en jij verstopt jezelf <laughs> op die foto. Ja, precies. Het is een beetje zoekplaatje. zoekplaatje. zoekplaatje. Ja, ja. Maar we hebben je gevonden. Wel na aanwijzingen. Ja. Ja. ja, anders had ik je niet gevonden. Er staan nogal wat, uh, wat, wat mensen op die foto's. Zijn dat allemaal kandidaten? Ja, want wij hebben... Uh, uh,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 uh, net verteld dat uh, uh, het CDA kandidaten zoekt uit elke regio. Ja. En wie, wie bepaalt dat? Bepaalt dat de, de, de, de provinciale uh, CDA of bepaalt de landelijke CDA? Nee, de provinciale CDA bepaalt dat. Dus een selectiecommissie die wordt uh, uh, aangesteld hmm. door het provinciaal bestuur. En daar zitten uh, mensen in die uh, een afweging maken. Die kijken naar het profiel. Wordt er eerst een profiel opgesteld. En dan wordt... Uh, wordt er een advieslijst gemaakt. Dus, uh, en die zo gaat, werkt dat? Die gaat door, door heel Noord-Holland. Ik kan me voorstellen ja. dat... Uh, laten we anders Zandberg nemen... die een ja. bekende compensant wordt hebben. Dus uh, je krijgt zo'n hele mooie lijst. Ja. En nou ja...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 Maar waren er toen ook Zandvoortse kandidaten dan? De vorige provinciale verkiezingen? Dat ik uh, dan. Niet voor het CDA, in ieder geval vier maar jaar geleden. Ook niet veel andere, denk ik. Nee, maar het gaat een beetje in, in zijn algemeenheid. Uh, uh, Men pakt dat voor het eerste, ja, dat is waar. Als... En ik weet niet wie dat is, dus ik doe maar de bovenste. Nou, dat zou in dit geval wel. natuurlijk uh, jouw schade Ja, nou maar goed, ik, waar, waar, waar ik voor ga is dat ik de Zandvoortse kandidaat ben. Dus wat ik ook ga doen is uh, het Zandvoortse geluid verkondigen in de provincie staten, mm -hmm. als mensen om mij gaan stemmen. En, en dat het Zandvoortse geluid? Het Zandvoortse geluid, kijk, ik bedacht... Dan dan heb je heel veel speerpunten. <laughs> nou, je hebt, inderdaad. Ja. Dat zijn de provinciale mm -hmm. speerpunten. Ja. Maar ja, ik ga voor uh, een aantal uh, punten. Eén, ik uh, ga vechten voor de Zandvoortse ondernemer. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, proberen de leegstand tegen te gaan... ...maar ook uh, de strijd tegen de windmolens. Okay. Ik uh, ga me inzetten voor de bereikbaarheid van, van Zandvoort. Dat is een wow. heel belangrijk een goeie, punt. He? Ja. Want uh, ja, we, iedereen is gefrustreerd, omdat Haarlem zo'n bottleneck is. We hebben wel als uh, regio een bereikbaarheid uh, visie aangenomen, maar de provincie doet er nog heel weinig mee. Dus Voordat je de rest doet, hè, anders vergeet ik het misschien, die bereikbaarheid, hè, uh -huh. vind je daar dan ook als Anders Hamburg uh, uh, medestanders in die uh, staten? Jazeker. Want, want jij kunnen natuurlijk opgooien. Ik heb zeker medestanders. Kijk, okay. uh, uh, uh, een van de speerpunten, in, ook in het verkiezingsprogramma voor het CDA, is de bereikbaarheid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 Maar waar, waarom, is bijvoorbeeld het, waarom hebben regiokandidaten gekozen voor het CDA om juist die borging te doen? Kijk, er zijn best wel heel veel regionale punten die van belang zijn. Een voorbeeld is in de Eimond, daar gaan we het ook weer over weg hebben... dat is de doortrekken van de A8 naar de ja. A9 ja. toe. Die staat heel hoog op de agenda. Maar een ander punt bijvoorbeeld in het gooien is de HOV, de hoge openbaar vervoer. Die staat hier ook bij. Ja, die staat erbij, ja, ja, daar heeft het CDA voor gekozen. Is te duur, kost 120 miljoen euro. Dus dat gaan we niet doen, want er zijn ook ja. andere manieren om...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 er niet over genomen, nee. maar dat is wel uh, zo werkt de democratie. Ja. Maar dan en, heb je dus uh, wel een hele grote lijst als jullie uh, zeg maar, in, in het voortraject bij elkaar komen want iemand uit uh, Den Helder wil dit iemand uit uh, Iedereen de wil, belang, dat, dan dan iemand dan wil dat, je dan dat wil. Ook, ja. Ja. moet en je, je dat strepen? Of, of wordt ja. dat alles bediscussieerd? Van jongens, dit, dit is geen haalbare kaart of uh, die tunnel onderhalend door is wel een haalbare kaart maar Hoe, de, hoe ik, doe, ik, doe, ik, doe, doe je dat? Ik, ik, ik kan alleen maar vertellen ja. hoe dat binnen het CDA ja, gaat niet bij anderen, hoe dat binnen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 Het zeggen. Een een lees ik hier. Klopt, sorry. Nee, een soort cultureel erfgoed ook, Het is cultureel erfgoed. Ja. Kijk, in, in Zandvoort... Uh, uh, je kan niet eens 1 2 3 een pand vinden, maar in, in andere kernen moet je bijvoorbeeld denken aan postkantoren, uh, ja. nou, oude Haarlem, postkantoren. Ja, in Zandvoort. zoals Haarlem, ja. dat, dat, Zandvoort ook, nee? het postkantoor. Dat is, is al weg. Dat is al weg. Dat we doen, ja. ja, ja, maar dat ja, had, toch uit dus, nee, maar het had dus <laughs> niet gehoeven, misschien. Om het nee, om ja, bijvoorbeeld, misschien een mooi voorbeeld, ik weet niet of dat haalbaar is, maar Bijvoorbeeld de Watertoren. De Watertoren ja. vind ik een echt beeldbepalend pand in Zandvoort. Uh, uh, dat zou bijvoorbeeld in zo'n fonds terecht kunnen ja. komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is een heel goed initiatief. hoop nou, dat meneer de Graaf luistert. Ja. <lacht> ik hoop het ook. Nog <lacht> Dan moet je eens even wachten met al die plannen... tot het fonds waardevolle uh, herbestemmingen is. Uh, Kinderkanselteam. Ja. Decentralisatie. Uh, een groot gesprek geweest tijdens uh, de afgelopen verkiezingen. Mm -hmm. um, wat is dat? Ik zou je eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik uh, daar, daar uh, niet veel over weet... ...omdat okay. ik me juist inzet voor, voor ondernemers, uh, bereikbaarheid en uh, vrijwilligers. Maar een kinderkansteam is inderdaad om ervoor te zorgen... ...dat uh, uh, kinderen niet tussen uh, wal en schip raken... Okay. ...tussen Rijksoverheid, prov provincie en gemeente... vanwege de decentralisaties. Bereikbaarheid, ondernemers en vrijwilligers... ...dat mm -hmm. zijn uh, de punten waar Anders Allemberger ja. zich, uh, zich hard voor maakt. De eerste twee hebben we besproken. Ja. En de vrijwilligers...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 duinen in het Nationaal Park Zuid-Camboiland dat moet wel tegengehouden worden. Dus het is een dat beetje. dat wordt door vrijwilligers wordt ja. Het gedaan. Ja. Oh. Dus dat is het, het, het ondersteunen van. Nou, dan heb ik het redelijk helder. Uh, jouw drie speerpunten. Ik wens jou heel veel succes Mooi. bij het. Uh, um...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 leuk. Ander ja. Zandbergen maakt zich uh, hard voor een uh, aantal vrijwilligers. Tegenover mij zitten er twee. <laughs> Eén die begint altijd met lachen en die andere begint nu... Uh, <laughs> Ik oh. had nog wel roepen samen 190, maar dat is niet helemaal waar. En Jan, Jan Willem van der Bout en Heinz Koma van de Koninklijke Nederlandse Redesmaatschappij. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst die microfoon is dus een stukje dichterbij. Uh, wij gaan praten over 190 jaar, jaar. Uh, reddingswezen. In Zandvoort. Dat is lang, hè? Hoe lang ben jij bij de reddingsbrigade, uh, Jan-Willem? Reddingmaatschappij. Reddingmaatschappij, <laughs> Ben. Ja, me, ja. Ik, ik ben ook een van diegenen die daar zich nog wel eens in. Verkeer. Dit is pas mijn uh, 14e jaar. 14 oh, jaar, ja. Oké. Okay. Dus uh, gekomen door mijn buurman. Uh,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 Hoeveel schippers heeft Sandvoort nu? Vier. Vier schippers. Eén nou, ja. schipper en plaats van, ook. van In het kader van die 190 jaar, als je dan helemaal teruggaat... had Sandvoort uh, uh, één reddingsboot en die lag op de strandweg. Ja. En het huisje was daarboven.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 en daar een ja, kost mee. Oh, ja. Dus oh, eigenlijk was het beroepslijn. Toen de tijd in de zuiden uh, wel. In Zandvoort niet, maar uh, wel minder. Maar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 Doen? Met paarden. Paarden en, paarden? en roeien. roeien? Ja. Paarden en roeien. En duwen. En duwen en trekken. Ja. Mannen van staal en boten van houten. Ja? Is ja. het nou andersom ja? dan? <laughs> <laughs> is wel een kopper, hoor <laughs> uh, Een beetje jammer. Ja. <laughs> hein is wat minder lang bij de kamer? <laughs> uh, hein, wat, wat minder lang, hoe lang zit jij bij de karen? Ik zit nu uh, ruim drie jaar bij de boot. En uh, wat doe jij daar?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 je bent weg van huis ja, okay. en je gaat eigenlijk in een uh, vrijwel on, onbekende, onbekende groep. Ja, ga je ineens ja, moet je presteren ja, ja. en dat is wel echt een uitdaging, hoor. Ja, ja dat zal best. Of Ja. Ofstopper? Dat blijf je eventjes doen of heb je nog meer ambities? In, uh... ja, ik heb altijd ambities. <laughs> nou, dat, dat, dat is van jou bekend. Daar vraag ik een beetje naar de bekende weg. Maar... Ja, nee, natuurlijk. Ja, uh, maar je kunt natuurlijk niet maar door blijven gaan en uiteindelijk uh, uh, chef reddingsmaatspij uh, nee, worden. Nee, natuurlijk niet. Kijk,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 Het de chauffeur die op dat ding ja, dus zit. Zeg maar wij trekken eigenlijk ja. geen nieuwe schippers binnen. Wij trekken uh, in eerste instantie opstappers naar binnen. En die die even dan door, stroom, door kunnen groeien. Ja. Ja, er zit ook een leeftijdslimiet aan het op de boot varen zelf. Oh ja? Ja. En dan kan je daarna natuurlijk mooi doorgroeien naar andere functies. Er zit, er zit een soort doorstroming in van uh, opstapper En wat je daarna doet, dat uh, is uh, aan de persoon zelf. Kijk, als opstapper en daarna zou je dus de walploeg kunnen uh, ja. gaan bemannen bij mensen.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 andere reddingen waren. Ik denk dat je meer over strandingen hebt. En, er waren veel schepen, hè? Die, die veel schepen. Ja, en nu ga je ja. er meer uit voor een zoekactie. Ja. Wat denk je van Met de kitesurfers ja. die ja. best wel een opkomst ja. zijn nu? Ehm. Um,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 naar mij en uh, we verwachten en wel naar mij is hij <laughs> bijna nee nee nee dat is heinschema gmail, @gmail ja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 waarde. Ja, want ik zie nog steeds advertenties voorbij komen van uh, word redder uh, bij ja. ons, want we hebben nog steeds mensen tekort. Heb je nog veel mensen tekort? Je kunt natuurlijk altijd mensen gebruiken, We hebben niet tekort, maar we kunnen altijd mensen gebruiken. Ja, het uh, vooruitzien is regeren, zeg maar. Uh, over een paar jaar uh, uh, weten we altijd dat iemand moet afstappen vanwege zijn leeftijd. En dan kan je beter voor zijn en uh, snel mogelijk. En tegelijkertijd is het ook om uh, weer uit te dragen dat de KNRM uh, 190 jaar in zand voor zit. Uh, eventueel ook om uh, donateurs uh, te werven. Want de uh, KNRM kan die uh, nog steeds gebruiken. Ja, ik uh, zie dat er ja. nog wel eens een aantal, aantal dingen worden overgemaakt. Maar het kost gewoon heel veel geld. En het is allemaal uh, vrijwillig en op donaties gespeeld. Uh, Klopt. Ja. Klopt. En dat is natuurlijk nog steeds heel mooi dat je in deze tijd een uh, organisatie hebt die niet van subsidies afhankelijk is. Ja. Gewoon enkel uh, donaties en, uh, en nalatenschappen en dergelijke. Ja. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja, ook. Ja. Uh, daarvoor is er ook een heel groot team wervers...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 Maar ja, de kennis die is uh, zo groot. Dus je hebt, uh, je wijkt zelfs af van een route. Uh, je hebt zo'n hoop dingen te vertellen. Uh, er zijn zoveel details in Zandvoort dat uh, een hoop mensen helemaal niet weten. Nee. Moet je je dan beperken in die anderhalf uur? Uh, Soms wel. Het is maar net ook wat voor uh, groep mensen je hebt. Mm -hmm. ik heb, uh, in oktober heb ik, uh, was een uh, vrouw die had zoveel daar heb ik 2,5 uur mee gelopen. <laughs> en dan, dan ga je dus gewoon, dan, dan kom je langs bepaalde dingen. Dan, uh, dan kom je langs elke uh, kuil. Uh, ja. oh, nou, de Smedewij. Daar we al een, een uur. uur over praten. Ja. Alle al attributen van, van de gebroeders schansen ja. zaten erin. Ja. Ja. Dus uh, ja, daar is wat uh, van te vertellen. Mm. Dat, uh, ja, het ligt ook... aan de groep ook, hè? Of aan de mensen. Ja, het is ook aan de mensen. Maar dan ben je dus ook afhankelijk of elke toevallig open is. Ja, dat wel. Maar we hebben ook Die is altijd open, zaterdag. Dat is Hanneke Voigt. Er zijn ook twee vissershuisjes. En erachter staan nog vissershuisjes van de dochter. Ja, daar is ook een hoop op te vertellen. En ik vind het ook altijd leuk als je binnenkomt. Ik heb het zelfs zo ook dat uh, bij de uh, WIP, bij ja. IJzerhandel uh, van Steeg. Ja. Ja. Daar ligt acht windmagen zijn. Er ook een molensteen van vloeren van de wagenwielen. En uh, ik ken rustig uh, bij, uh, bij de WIP uh, met tien mannen binnen. Die zegt kom maar binnen. Ik kan die molensteen was om zijn nek hangen. Natuurlijk. En dan, uh, dan kijken de <laughs> mensen hun, hun ogen uit over... Uh, over de laadjes ja. en de molensteen dan. En dan gaat onder de toonbank het laadje open. En dan komen uh, de wippies uh, naar boven. Krijg je dan ook een mandropje? Als we dat willen kennen. Ja, oh. Alles kennen dat. daar. Uh. <laughs> <laughs> um, vroeger had je de sloppieswandeling. En uh, die heb ik doorgelezen uh, in route. Is deze anders? Ja, dit is anders. Uh, eigenlijk uh, iets anders. Uh, kijk, uh, er zijn wel eens mensen die, uh, die zeggen sloppies. Uh, ik heb geen sloppie gezien. Maar ik heb wat, uh, altijd wat foto's bij me. Mm. Waar wel sloppies staan. Want uh, ja, en, uh, eigenlijk in de jaren eind 60, begin 70. Is er. Uh, uh, een kaalslag geweest. We hebben het in de oorlog gehad, een kaalslag hier. De hele boule Maar eind jaren 60, begin jaren 70, hebben we een kaalslag uh, ook gehad in de Noordbuurt. En daar waren een heleboel sloppies. En als je nou nagaat dat uh, als je in de gasherstraat naar de wat nou de Rozenobelstraat Nobelstraat mm -hmm. uh, loopt, dat heette vroeger uh, Kruisweg. Nou, dat vertel ik, heb daar een foto ook van waar ik zie. En als kind, zijn dat ik een jaar of acht was, dan kon ik mijn handen niet eens uh, zo doen, Aan de, helemaal open. Want uh, Dat slopje was, uh, was misschien net uh, een, een meter breed. dat is nu de Rozenobelstraat. Nobelstraat? Ja, maar dat is de gasthuisstraat, nee, nee. uh, het ja. Eind. Ja. He, daar waar, waar Ukki woonde, daar al. Uh,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 Dat, is ook, dat, dat heb ik ook al een tijdje. Dan laat je foto's zien als je bij het museum vandaan gaat. Dan laat je foto's zien van de overkant. Hoe kleine klocht. Zalenstraat, had je ja. zo'n mooi rond pand, he, de en er woonden Floor zwemmen. Ja. Ja. had je de Chinees, en waar vijanden, ja. he, en bij de Chinees had je vroeger in de jaren zestig, toen pas die Chinees in opkomst, gingen alle mensen op zondagavond met een pannetje ja, en een ging tasje gingen ze eten die halen, de en dan stond, ja, nee, nee. stonden ze buiten soms. He, dat, ja, ja, ja, dat, ja, ja, dat, dat zijn heel details wat, ja, je, wat, ja. je, wat, je, wat je vertelt. Uh, ja. dan kom je naar en dan heb je, waar nu het Kluidvaart zit, was vroeger het badhuis. Ja. Ja. En dan gingen de mensen vroeger voor een, voor een dubbeltje. Mocht je badderen. Ja. Mocht je douchen. Ja. Ja. Ja. Um, anderhalf uur. Is, is, uh, zeker als je nu al vertelt, dan ben je al mag uh, makkelijk ja. twee uur verder. Maar, ja. <laughs> um, hoe, hoe breed is die? Uh, is het tussen de, uh, de Zeestraat en de Kerkstraat? Of ga je nog. Uh, naar het al, zeg maar, helemaal hoge weg, Zeestraat. Nee, uh, ik ga het, uh, meestal ga ik Halterstraat door. En achterweg. En uh, Zwaluustraat. En dan uh, keer je richting Brugstraat. Is het Zwaluustraat of Zwaluweestraat? Zwaluustraat. Mooi. Hallo. Ik ben er geboren en opgegroeid. Ja. En dat was vroeger altijd Zwaluustraat. Straat. Mooi! En het is nooit Zwaaluweestraat geweest in onze commissie. Waar beleving. komt die vandaan dan? Ja, weet ik niet, omdat die puntjes erop staan. En wie heeft ja. die puntjes erop gezet? Dan? Ja, weet ik niet. <laughs> dat zou historisch wel leuk zijn. Dan ja. ja. En waar maar en dan? Uh, dan ga ik een uh, ja, stukje Prins Hofstraat, de Wijpad, en dan ga ik de in. Als vroeger de Smedenstraat, dus achter nobelstraat naar nou, achterom. Gassersplein, daar is er genoeg over te vertellen. Ja. Het hofje heeft uh, bepaalde oh. dingen. Ja. En dan ga ik zo uh, Dorsplein, Schelpenplein. Ja. En dan uh, daar de omgeving. Ja. Nou, dat is best wel. Uh... De, de omgeving Schelpenplein is natuurlijk ook over van alles over te vertellen. Ja, daar zitten te, best wel wat, uh, ja. wat, wat dingetjes. Daar heb je ook uh, bijvoorbeeld uh, achter de. De buren weg. De achterkant van Hanneke Voigt, daar woont de dochter. Daar heb je ook een, een heel leuk sloppy-eigenlijk. Met een heel mooi huisje. Heel mooi gewestuleerd. En dat, uh, ja, dan mag je. Dat is de dochter van Hanneke, en dan mag je ook altijd naar binnen kijken. Ik bracht daar vroeger ja, mijn kranten. Ja, bij Akersloot. Heel leuk, heel leuk. En dan vroeg je aan, hem, ja. uh, aan die oude Akersloot van. Uh, uh, Kwijt kunnen, wat voor. Maar ja, hij had. Al, hij, had uh, hij schudde al vanzelf, Hij schudde van uit. nee. <laughs> en uh, ja, dat. Uh, ja dat, ja, dat zijn ook dingen, Dat vertel ik dan ook wel eens van uh, dat en Ja, ja dat ja. zijn heel leuke dingen. Wat ja, ja. heel verpand is ook hier in de in de Zuidbuurt. Hè. Okay. Dat, dat is de Zuidbuurt. Je had de Noordbuurt en de Zuidbuurt. Okay. Ja, Noordbuurt ook uh, de bloedbuurt. Maar in de Zuidbuurt heb je drie panden. Die hebben een, uh, een afgesneden hoek. En dat is heel verpand. Dat heb je in de Duinweg. welke straat is dat? De Duinweg heb je. Op de hoek uh, Duinweg-Westerparkstraat. Uh, in de, in de Westerparkstraat zelf heb je zo'n zo pand. En je hebt een grote pand op het Schelpenplein. Waar, de, waar je nu die tandarts zit. Ja. Daar heb je een, een hoek die, die is uh, afgepunt.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 Nou, Om, omdat je aanhaalt dat het op diverse hoeken. Of, we, waarschijnlijk, omdat het hoekpanden zijn. Waarschijnlijk. Eh, ik, ik ben er niet achter gekomen. Maar waarschijnlijk is het gekomen ook. Eh, door. Eh, Vroeger had je die karren. Je had paard en wagen. En eh, daar had je de nodige schamppalen. Had je ook staan. Hmm. Voordat de wagenwiel erop kwam, dat je hmm. terug. Eh, en waarschijnlijk is het zo dat eh, het straatje zo nauw was. voor vrije hoek kreeg dat. dat een beetje vrije ja, uh, vrij hoek. Beetje ja. Maar dat heb je nog niet uh, als nee, bewezen. Dat, dat, <laughs> nee, dat, dat heb ik niet, want ik vind het wel verpand dat het ja. Uh, ja. bij drie panden daar in de, in de Zuidbuurt is. En of dat door dezelfde uh, architect ontworpen is, dat, uh, dat ben, ik niet. ben ik nooit achtergekomen. Het buurtje uh, achterom uh, Kippentrap. Kippentrap, ja. ja. Daar is ook het een en ander aan verbouwd allemaal, hè? Ja, als je nagaat de kippen. Staat daar nog echt iets origineels? Want als je bij de kippen naar beneden gaat, heb je links en rechts nieuwe woningen. Nieuw, nieuw. Ja, maar je hebt beneden aan de kippentrap heb je nog die. Uh, die loosjes, die kwijnen. Die, die die, die uh, en dat, uh, ja, uh, dat is in mijn beleving, ja, ik ben van 49, daar heb je het altijd gestaan. He, en er zat, uh, daar zat ook Grantenboer. Ja, daar zat opa Veen. Uh, en je hebt uh, nog uh, een Hannes van Veen, dat was een groenteboer. Die kwam met om. die had mm. daar zijn uh, uh, bakfiets aan. En die venten dan uh, hier in het dorp. Zeker... Waarom heette nou, eh, heet het de Kippentrap eigenlijk?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 Ze, is het ja. uit, uit de volks? Uh, ja, ik ken het ook alleen als schippertrap in. De uit, uit de volksmond. Uh, heeft, ja. heeft het een officiële naam dat dat, dat trappertje naar die steeg toe? Nee. nee. Nee, dat is Twins nee. ja. ja. Oh, uh, Spoorbusstraat. De derde straat. Ja. Ja, ja Spoorbusstraat. Ja. Ik heb al die straatnamen ook niet in mijn hoofd nee. zitten, maar hier en daar. Uh, als je de, uh, het centrum, de Halterstraat bekijkt bijvoorbeeld, ja. daar is ook het een en ander gebeurd. Wat zijn daar nou de, de, eigenlijk de meest originele panden nog van? In de Halterstraat? Ja. Uh, Met de visboer? Ik heb uh, ja, je hebt onder andere waar, waar de visboer zit, dat is het oude Witte Kruisgebouw. Uh -huh. Dat is van uh, eind 1800. Uh -huh. he, dat is uh, gemaakt door uh, het Witte Kruis, dat, dat waren... Uh, Zandvoortse uh, heren. En dat is uh, gemaakt als uh, uitweencentrum. Wat je nu nog hebt voor van kluisverenigingen. Ja. Dat je plukken oh, ja. En dat was al ja. eind 1800. Toen was dat Was, was al? het al. Omdat je, en dat was voor toeristen en Zandvoorders. Ja, dus ah. de toeristen hier, en, uh, omdat die toeristen, je had in uh, eind 1800 je die, al die, die, die, de badgasten, wij zeggen toeristen het waren badgasten, maar die kwamen voor hun gezondheid hier, voor gezondheidswaarden. En als die dan een kluk nodig hadden, konden ze daar, maar die, ze hadden ook benen die verbonden moesten worden en dat was allemaal daar. Ah, okay. um, gezien de tijd, want ik word net gewezen op nog vier minuten, nog even terug naar de wandeling, hè, want het ja. blijft natuurlijk altijd spannend om over zand voor te praten. Um, bij wie moet je je opgeven?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 Ook een quiz te doen. Dan hebben we voor Of je opgewekt hebt. <laughs> hebt waar het was en, uh, en wat het was. Oké. Okay. Leuk. En er staat tegenover dat je dan uh, een boekje kan winnen. Ja. Oh, leuk. Hartstikke leuk. Goed, Frijk Veldwitsch wandelt met jullie mee. De kosten ja. voor de wandeling zijn 3 euro. Kinderen en Museum mogen gratis mee. Ja. ja. Uh, doe je het alleen of doet Klaas ook nog? Voor het museum doe ik het alleen. Oké. Okay. En ik heb het ooit uh, overgenomen van, uh, van Bob Ganssen. Ja. He, die, uh, die heeft het altijd gedaan en eigenlijk, uh, ja, Bob werd iets minder. Ja. En toen zeg ik, Bob, ik zeg uh, op een gegeven moment ken je niet meer, ik ga met je mail lopen. En dan ga je dus uh, ja, verder je eigen gegevens ook uh, ja. verzamelen. Nou ja, uh, in ja. jouw achterzak zit genoeg Zandvoort de nou, bagage om, uh, om daarover te kunnen praten. Vreemd, ja. hartstikke bedankt voor de uitleg. Oké. Okay. Uh, ik denk dat het ja. wel gedrukt gaat worden, net wat je zegt, er komen uh, mensen die niet in Zandvoort wonen, maar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 En uh, wandel ze. Ja, en de eerste is 7 maart. Mooi is dat. Okay. Wij gaan direct ja. door naar uh, de agenda, want uh, we oh, worden geen... gemaand of nog drie minuten. Nou, er staat. Er is wel wat. Ja, er is nog steeds een tentoonstelling in het Holland Casino uh, over ja. hoe het in Zandvoort was. De pluspunt uh, expositie is ja. er ook nog tot volgende nog een, week. Nog één week. Ja. Nog één week. Vanavond is het uh, de show. De ja. finale. Ja, om half Doe negen. Je Doe je ook mee? Uh, nee, want ik ben geblesseerd, hè? Oké, okay, oh ja, dan kan je niet Maar wat wel uh, ook nog is deze week, is de Kid Adventure Week. En die is, is gestart vandaag. een heel groot programma. Vanmiddag is het uh, een, een noodhulpplein beschikbaar. Uh, volgende week uh, komt er een Zandvoortse ster... Of uh, niet een Zandvoortse, ja. een ster naar Zandvoort. Ja. En het hele programma is uh, af te lezen op de achterkant van de Zandvoortse krant. En lopen we lopen anders even binnen bij de VVV. Ja, heel leuk. We gaan dansen bij het Dolle man. Ja, morgenmiddag. Ga je ook? Nee. Nee,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 over, uh, uh, ja, volgende week, hè? Adamspoor, Luigi in het Zandvoort Ja. En uh, Mirjam. Mirano. Verano. Ja, ja. Die is er ook. Ja, en dan hebben we ook volgende week... ze zitten eigenlijk al een beetje volgende week... Smartlap en Levensliederen zingen in Café Koper vanaf 9 uur. En daarna is een ja. zaterdag de vijfde Pro Rally op het circuit. Ja. En, en uh, dan de Babbelwagen, hè, waar we ja, over Ja, alle programma's die ja. zijn hier uh, voorbij gekomen. Ja.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 Daniel, Evers, bedankt voor de, de regie en de techniek. En uh, ik wens iedereen ja, een verkeer. Geen Leer. dank. Ja. En wij zeggen zoals gebruikelijk dag hoor. Ja. van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Wouter moet met het NOS journaal. De werkloosheid is afgelopen maand iets gestegen ten opzichte van december. Het aantal werklozen is met 2.000 opgelopen tot 645.000 in totaal. De stijging komt doordat de afgelopen maanden meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk en niet iedereen meteen een baan vindt. Op dit moment is 7,2% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Dat is een stuk minder dan het Europees gemiddelde. Ruim 1600 automobilisten die de afgelopen maanden zijn betropt met te veel drank op, krijgen geen alcoholslot. Ze hadden 1,3 tot 1,8 promiel alcohol in hun bloed. Normaal gesproken moeten ze dan een alcoholslot in hun auto laten inbouwen, maar omdat er discussie is over de geldigheid van de wetgeving, wordt de straf tijdelijk niet opgelegd. Een alcoholslot werkt als een startonderbreker. Wie heeft gedronken kan de auto niet starten. Twee adoptiekinderen uit Congo zijn aangekomen in Nederland. De jongen van twee en het meisje van vier mochten lange tijd niet vertrekken... omdat Congo alle internationale adopties tegenhoudt. Het land is bang voor kinderhandel en het doorverkopen van de kinderen aan homoparen. Aan het vorig jaar ging staatssecretaris Steven van Justitie naar Congo... om te vragen of de kinderen toch naar Nederland mochten komen. De twee die nu zijn aangekomen hebben gespecialiseerde medische hulp nodig. In Congo wachten nog 28 andere kinderen op vertrek naar Nederland. De Republikeinen in het Amerikaanse congres dreigen de burgemeester van Washington met een zelfstraf. In de Amerikaanse hoofdstad zijn vanaf vandaag kleine hoeveelheden wiet voor eigen gebruik toegestaan. Washington valt rechtstreeks onder het gezag van het congres... dat juist een wet aannam die legalisering van wiet in de stad verbiedt. Volgens de Republikeinen overtreedt de burgemeester nu die wet. Het weer op de meeste plekken is het grijs. Maar in de loop van de ochtend schijnt vooral in het oosten de zon af en toe. In het westen valt vanmiddag wat regen en het is een graad of 10. Morgen overdag droogt.